...met het NOS Journaal. De Griekse regeringspartijen zijn akkoord die door Europa en het Internationaal Monetair Fonds. De Grieken kregen de voorbije weken het verwijt van de Eurolanden dat ze te weinig doen om de bezuinigingsdoelstellingen te halen en te hervormen, terwijl de economie ook nog eens verder verslechtert. Griekenland heeft voor 20 maart nieuwe miljardenhulp nodig, want dan moet het land ruim 14 miljard euro schulden aflossen en dat geld heeft het niet. Zonder steun dreigt het land failliet te gaan.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 De Europese Centrale Bank laat het belangrijkste rentetarief in de eurozone deze maand ongemoeid op 1%. De beslissing is geen verrassing. Veel economen hielden er al rekening mee dat de ECB de rente onveranderd zou laten... ...omdat er voortekenen zijn dat de economie niet verder achteruit gaat.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 Het weer vanuit het noordoosten, opklaringen, het is net boven of onder het vriespunt. Vannacht helder en overal matige vorst, morgen veel zon en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Videos in de randstad staan onder meer op de A4 naar Den Haag, bij Zoetwater en Dijk 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam, A10 West richting Zaanstad, 3 kilometer voor de Koentunnel. En tussen Afritvolendam en Oost-Zalerwerf staat 4 kilometer door een ongeluk. Daar is op dit moment de weg afgesloten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, bij Driebergen 2. En op de A15 Rotterdam naar Gorkum, 5 kilometer. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Klobert-Gorkum. Op de A16 Rotterdam naar Breda, op de parallel. Voor de Van Brielbrug 2 en op de A20 richting Gouda, 3 kilometer tussen Spaanse polder en Knobentenbergse plein, en op de A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat tussen Afrit, Maan en Leusden, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Geef mij nu de angst. Ik geef u de hoop voor terug. Geef mij nu de naam. Ik geef u de mooi.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 geef het de morgen aan tellen, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel.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 me liga assim você me mata mas eu te pego ai pai eu te pego temba.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 Cry, cry, crack, crack, cry, crack, rock,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 Z. De But you still keep a handle on it Even when I take something beautiful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 those weak in some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 en ik krijg jouw rimpels in mijn huid Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen al uit huis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en te vergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn.